De man twijfelde nog even, maar de Shinigami stond nu al recht voor zijn ogen. Wees maar niet bang. Het maakt niet uit hoeveel je wilt sterven. Menselijke wezens zullen nooit sterven als het nog niet hun tijd is. Dat weet ik, want ik kan hun leven zien en wanneer ze eindigen. Luister goed, dan zal ik je iets anders vertellen. De Shinigami boog zich langzaam dichter naar de man toe en vertelde het hem met een sluwe glimlach. Het is simpel.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 ...onderbrak de Shinigami hem. Dan is er een bedovering die je uit kan spreken. Klap twee keer in je handen... ...en verlaat de kamer. Hierna zal de Shinigami verdwijnen... ...en je zal een geweldige dokter zijn. En wat zijn dan deze magische woorden? Vroeg de man voorzichtig. Luister goed. Ik vertel je deze woorden één keer...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 Mogelijk. Riep de dokter uit. Hoe kan ik zo plotseling sterven? Ik ben niet eens zo oud.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 Het vlammetje doofde al bijna door de subtiele beweging. De vlam? Heel zorgvuldig nu. Ik kom op niet over. Ik, ik kan het niet. Mijn handen, ze, ze trillen helemaal. Dit, dit gaat fout. En de dokter begon te huilen. De Shinigami grinnikt plagerig en merkt op. Ja, Kappen nou! Houd je mond! Zie je wel! Hij is al aan het doven! Hij gaat uit! Je kan maar beter opschieten! Hij gaat al uit! Oh nee! Hij gaat uit! Oh nee! Mijn handen! Hij gaat al uit! Ik, ik... Zie je wel! Hij is gedoofd! En zo zijn we aan het einde gekomen.